Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. In Amsterdam demonstreren mensen om Afghanen te steunen. Sinds Afghanistan in handen is van de Taliban maken mensen zich zorgen over het land. De demonstranten willen dat de Nederlandse regering Afghanistan als onveilig aanmerkt. Dan krijgen vluchtelingen recht op asiel en bescherming. Deze jongen staat met een bord met Stop Killing Afghans op de Dam. Ik wil demonstreren om mijn stem te laten zien. En dat de overheid, de Nederlandse overheid... Uh, ook uh, niet zomaar een deur dicht doet. En zegt, ja, doe het maar lekker zelf en uh, zorg voor je eigen veiligheid in het land. Want het is niet meer het veiligheid in het land, het is de veiligheid over de hele wereld. Daarom gaan ook in andere Europese en Amerikaanse steden mensen de straat op voor Afghanistan. Een basisschool in IJzendoorn in Gelderland gaat maandag niet open. Het is de school niet gelukt om twee leraren te vinden. Daardoor staan de twaalf leerlingen na de vakantie voor een dichte deur. Volgend jaar moet de school definitief sluiten... Daarom hadden de enige twee leraren al een andere baan gevonden. In Duitsland zijn de slachtoffers van de overstromingen herdacht. In de dom in Aken kwamen nabestaande reddingswerkers en regeringsleiders. Zoals bondskanselier Merkel. Ook dit slachtoffer kwam aan het woord. Overleefd, ja. Maar voor een prijs? Die werden van dag tot dag duidelijker. Het verlies wordt steeds duidelijker zichtbaar, zegt ze. Bij de overstroming in Duitsland vorige maand. ...kwamen minstens 180 mensen om het leven. Een aantal mensen is nog vermist. En in Nijmegen was het gisteravond ouderwets feest. De introductie voor nieuwe studenten aan de Radboud Universiteit is daar begonnen. En dus werd er gedanst, gesjanst en gedronken. Echt fantastisch. Natuurlijk zo lang uh, uh, niet, niet kunnen dansen, niet kunnen praten met mensen, onbekende mensen ontmoeten. Feesten met z'n allen, Dat je elkaar leren kennen en gewoon losgaan. Voor een serieuze gedoezaamheid op de Unie. De feestgangers moesten zich wel vooraf laten testen. Heb ik het weer nog? De zon breekt op steeds meer plekken door. In het oosten heb je kans op een bui. Het is niet warmer dan 20 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de ring een kwartiervertraging. A4 van Amsterdam naar Den Haag. Voor de Wouden Rijndijk 10 minuten op onthoud. Dat is de nasleep van een ongeluk. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Bad Oefendorp en Knoop op de plein. Een kwartier vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Beverwijk. 10 minuten op onthoudt. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Terug bij Stadford op zaterdag. Op zaterdagmiddag live, uiteraard. En de maandagmiddag voor de herhaling de Vesta Williams. Wat blijft dat een lekkere disco-klassieke once-binnen-twice-jij? Om zo uur 3 te beginnen.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 plaats van de derde uur van Zandvoort op zaterdag. Uh, uh, dus, maar toch toch werd de uh, de baan vrijgegeven voor de derde kwalificatie. En een aantal rijders, uh, een viertal stuks, gingen toch de baan op. Ja, We natuurlijk wel vol wets, want het was uh, zeiken nat die baan. Uh, maar uh, ja, uh, na, na twee ronden was uh, uh, Norris reed toen uh, in de eerste ronde natuurlijk de snelste tijd, omdat hij de enige was uh, die als vooraan reed in die Q3.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 my fantasy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 Nou ja, de, de eerste indruk als je gewoon überhaupt het circuit op komt rijden. Dat is het eerste wat al indrukwekkend is, is de achterkant. Dan denk je echt dat je bij een voetbalstadion aan komt rijden. Eh, want eh, ja, de faciliteiten zijn ongelooflijk opgeknapt. De tribunes zijn natuurlijk eh, tijdelijk, hè, die verdwijnen straks na de Grand Prix weer. Maar eh, er zijn ook een heleboel dingen die structureel veranderd worden. En waar het circuit gewoon eh, voor de toekomst met eh, de normale exploitatie ook gewoon ontzettend veel, veel plezier van gaat hebben. Er zijn wel, natuurlijk heel veel Nederlanders al in bij een race in het buitenland.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 Hè, maar die beleving voor het publiek op het rechterstuk... en om, om gewoon te gaan kijken wie er op kop ligt... Eh, dat, dat krijgt een hele nieuwe dimensie. Dus, eh. die, ja, ongelooflijk. Hè. Ik zit uh, ook uh, ondertussen naar de het interview uh, te kijken, albert -Jan. Van Race Express, dank uh, daarvoor te, uh, trouwens... voor uh, het beschikbaar stellen daarvan. Maar uh, Jan Lamers dus uh, aan, het, uh, aan het woord...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 Alright.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 Lekker oud, the bullets and the Russians, pie and I. Zandvoort op zaterdag met uh, nog een oude The Beatles.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 Uh, mocht dat niet rondkomen, dan is Bahrein als alternatief een optie. We houden u op de hoogte. Tussenstand nog even uh, weer in het WK: Lewis Hamilton 195 punten op de tweede plek, Max Verstappen met 187. 3 verrassend en toch leuk: Landon Norris met 113. 4 Valtteri Bottas met 108. En 5 Sergio Perez met 104.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 Die hou je niet tegen. Het aftellen is echt begonnen. Volgend weekend uh, gaat het los. Hier uh, op het circuit Race Weduwe van Marco Termes. Dankjewel Marco en dankjewel Albert jan voor het uh, voordragen op deze zaterdagmiddag. Daar gaat het allemaal om: om racen. heel spannend in Spa daarover zo meteen meer, maar we gaan eerst nog even de nieuwe Rob draaien. die zal leuk. De waarde komt langs vandaag met een cornet.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 Inderdaad, een mooie zomerhit van de Nederlander. Ja, yes, Nederlanders uiteraard. De Haarlemmer bedoel ik, Rob Zorn En het is de zomer. Ja, ik ben even afgeleid. Positief gezien afgeleid. Want we zitten naar die Q3, die laatste ja. negen minuten. Te, en die zijn voorbij. Maar het is één oranje feest daar in Spa. Het venijn, nou, dat gaan we volgende week nog eventjes hier ook over doen. He? Maar, het, het, het venijn zat yeah, echt, echt wel in, in de staart. Ongelooflijk. Ik bedoel... Op een gegeven moment denk je van, nou ja, uh, Russell, uh, dat wordt hem. Uh, dat uh, komt allemaal wel goed. Wat een mega-prestatie van uh, Russell. Ja, absoluut. Helemaal te gek. Uh, omwille van de tijd. Uh, even kijken. Uh, op Pool hebben we Nederlander. Uh, Max Verstappen, start van Pool. Geweldig. In die regen, wel snel opdrogende baan. En toch in het laatste rondje zit hij de snelste tijd neer. Geweldig. Tweede plek, uh, George. Russell in de Williams. Prachtige prestatie. Wauw.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 Maar ja goed, Max is ook goed in de regen. Ja, dus dat maak ik me druk op. Nou ja, als je erheen gaat, pluot mee. Ja, ja, ik ga er. mee, pluot mee, pluot mee, mee Albert-Jan. Ja, goed. Dat zou uh, Lex ja. zeggen, Lex. Lex, ja. <laughs> Oké, okay, volgende week uh, dan uh, zitten we helemaal into de Grand Prix. Ja. En dan uh, ben jij op het circuit waarschijnlijk. Andere programmeringen. en, uh, en uh, Laat u verrassen door uh, uw lokale omroep uh, ZFM volgend weekend. En uh, ja, nee, Ik zit op het circuit en ik uh, zit natuurlijk uh, op, op mijn bordes. Uh, de, de voorbijgangers uh, de, ja, te, te wuiven, om het zomaar eens te zeggen. Ik tut er altijd bij Vrijdag, Donderdag, donderdag en zaterdag prachtig weer. Zondag, zoals nu is, een heel klein drupje. Alle drie dagen worden omschreven met een cijfer 8. Dus dat kan beloofd veel goeds. Ik zeg tot volgende week zaterdag. En jij uh, tot over twee weken. Tot over twee weken. Tot dan. Hoi, hoi. Fijne zaterdagavond. En bedankt voor het luisteren. Hè. Dag. Doei doei. things in life are really